Op marineschip Johan de Wit is opnieuw cocaïne gevonden. Het gaat om 11 kilo, verdeeld over een aantal pakketten. Vorige maand werd in Curaçao een militair van het schip aangehouden... die ook 11 kilo bij zich had. Na zijn aanhouding werd duidelijk dat er meer aan boord was. De Johan de Wit ligt nu in Den Helder, daar is het schip uitgebreid doorzocht. Na een schietincident in Amsterdam... is vannacht een man van 29 aan zijn verwondingen bezweken. De man werd op straat beschoten in de wijk Slotervaart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 Duizenden Catalanen demonstreren in Barcelona tegen onafhankelijkheid. De afgelopen twee weken gingen vooral voorstanders van onafhankelijkheid de straat op. Gisteravond liep zo'n betoging uit op rellen. Uit peilingen blijkt dat ongeveer de helft van de Catalanen voor onafhankelijkheid is. De andere helft wil bij Spanje blijven. Het weer droog vanuit het noordwesten zon. 10 tot 12 graden bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwesten wind. Morgen een enkele bui, maar ook zon en dan wordt het 12 graden.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 Dankjewel. namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZierfM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van weleer. Met Zandvoort uit Zandvoort.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 Die lag in een narcose, een juffrouw in een katjas. Liet hijgen dat ze plat was en balanceerde met een doos gebak. Opeens toen kwam een reuzensmak, smak, kreeg ieder zijn ransoengebak. En opa wistte uit zijn baard een halve ons verse mokka En we tremmen langs de munt en de singel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 In het gemeenteblik op wielen Gaan of zit je kielen, kielen langs de Amstel. Over In het gemeenteblik op wielen. Lang op zitje, kille kille langs de Amstel. Over de. In die Dans, als de Jovale Jordaan. Langzaam ze leven. Er was een gouden bril van het pot de Jan. Langzaam ze Er werd gekolereerd, de dus spaap werd omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Langzaam ze gaan. 10 minuten voor hem, wordt de tante Sjaan. Alang zou ze leven, Want huis het gouden het bruidspaar heb mag verloren gaan. Alang zou ze leven, En hem het scheefe pit, riep jongens op galet, Ik zing een aria de parelvissers van je.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 Zo me sorry al zegt men. Ik ben een ouwe nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef ik geel geen antwoord op. Ik ben sorry met zoon en mij. Kom mij.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 Ik blijf solid met zijn rode ijskruin.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 La la la la la la la la la, maar al dat piekeren, breng je de misère, breng je de misère. Ach, bier zijn is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad. Oh, bravo viekere, oh, bravo mijn bravo. La la la la la la la la la. Steeds al die kerels de sneren van veel meisje. La la la la la la la la. Alle dode visies bak me tante ka. En me al mijn krisis in Amerika. L'Amerika, l'Amerika, l'Amerika, l'Amerika.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 Holla donnetta kan je begrijpen? ik heb een bot mes, ja. ik zal het eventjes slijpen ik ben barbiera Tralala, la la la Nee, gaan, eerst eventjes niesen, Anders wordt het een drama. Een bloederig drama. Ach, bare biertje Mak je niet kwam, mag je niet kwam. Geen eerst hey, even eten. Ik heb trek eens spacketti. Ik ga met de meisje. Die liever het heen Betty. Eerst nemen we fino En IJsikal Jano. En we gaan naar de kino. En we horen een kano. Ik een café met een oude piano. Links om de hoek bij het meer. Voor u ga naar de gaak dan heen. Met die liefheid alleen. En de roep iedereen. Hey, Ficaro. Ficaro, Ficaro. Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro. Poes, poes, poes, poes, poes. Moet je melkje, poes. Ficaro.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 Kijk waar je staat, ik figuro hier, kijk figuro daar, kijk figuro zus, ik figuro zo Kijk nou toch goed, vlak voor je en laat je niet vommen, leg voor je doppen Als je hem niet oprapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten wat er wat komt Sok hem ook op, sok hem op, hem op, hem op Bravo bravissimo, brava, bravissimo, brava, bravissimo, brava, bravissimo. Put me, put Fisimo, put me, in me, put me, put me, put in put me, put me, put me, me, put me, me, put me, me, put me, put me, put me, put me, put me, put me, put me, put me, put me, me, me,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 Je kwaad? Sha la ja die weten, la la kwam? Sha la la di, sha la la la. Je zat en je schrok. Sha la En je haptjes, je brood. Sha la Als een brood keek je en lachte aan. Sjalalaba, ja die weten hoe het kwam. Sjalalabi, sjalalaba. Want ze zaten in je schoot. Sjalalabi, sjalalaba. En je gaf ze stukjes brood. Sjalalabi, sjalalaba. Als een rol keek jij mijn lachend aan. Mijn hart geen snel en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 Zijn wij niet een paar, want zij brachten ons twee bij elkaar Ieder jaar ons prieken kan, shalaladie, shalalala Gaan we weer naar Amsterdam, shalaladie, shalalala shalala, Gaan we blijven op het plein, shalaladie, shalalala shalala,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 Aan molen, bracht je vroeger mee.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 Mentie vergeet je voor mij. Dat was vroeger anders. Toezet nu niet mee. Op zaterdag bracht je iets leuks voor me mee. Rode anemonen bracht je vroeger mee. van no de Ja, al duurt het jaren Ik weet dat mijn hart Voor jou blijft slaan En komt je stil Weer binnen varen Dan zal ik aan De kade staan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 Mijn hart gevangen Daarom wordt ik Je lieve bruik Ik wacht op jou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 Al maandagmorgen vroeg gaan we aan sprekassen, de een die zwoelt heeft geen minuutje vrij, een ander transpereert bij Klaveren Jaassen, een derde hoopt dit op de loterij. De hele week is een gedraaf, is de arbeid klaar, maar Zelfs dit vrij en blij, zetten wij al de zorg van heel de week op tijd. Wij gaan naar buiten dan, naar dee of heide. Zondagse zonneschijn brengt de festijn. Ja, als het zondag is, arbeid verrust keert weer. Dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van schoolfabrikanten, zeiden we... Leiden voelen ons vrij fris wanneer het zondag is. Een tekenaar zit de hele week te tekenen. De huis was steeds in haar huishoudsport. De zakenman loopt heel de week te rekenen. Maar hoe hij rekent, steeds komt hij te kort.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 Dan krijgt iedereen zijn zondagse gezicht. Als schoolfabrikanten Zijden we blijden voor een opvrije vrije vrije vrije vrije vrije vrije vrije vrije vrije vrije vrije vrije vrije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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Oh, kastje gaat die vervloedte de kado. Oh, alle keren het voor verveelte zo. Ja, dat pig, dat pig, dat pig, dat pig, dat pig, dat bravo. Alle doen je vindt die papa tot ka. En mijn om mijn woont in Amerika, Amerika, Amerika, Amerika, Lamerika. Die Audi nemen wat trouw, beetelijk, dan kan betalen wat ze doen. Die duizend dollartjes open, we houden er ik vind ze in alle plezier. Ik groeide naar Falden, in plaats van klas, piraten, kon ze even auto's met deze schaar. Houden bankiers, zal ik alleen naar huis, ze krijgen mij niet de ze op de beurs. Wie naar mijn centen kijken, dan hoor ik met stenen. O oh, la Dona, kan je Ik heb een bot mes, ja, zal ik eentje slijpen. Ik ben Marbella. O, oh, drooloo, bloot, bloot, bloot, bloot, bloot. Eerst even, ja, ook oh, bij het derde van Vanzervleer. Barren, een biertje. En maak je niet wat, maak je niet kan water, oranje, spoem een katje, lief een mamoetje. Als je een snoek ziet, een fiche op karpen, een lichtere bloemkoos, dan eten een barrepiertje. En maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. oranje, dan eten, ze rooien. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro... figaro Poes, poes, poes, poes... Me kemelke Figaro, Figaro, Figaro, Figaro... Me met, me met, waar laat ik me Wat dat nou zet, knap i dat nou wel? Ik me met, dat kan ik tijd met me pet niet bij. Niemand te dure, niemand te dure. o lalala hey! Figaro! Kamerad... Hey, en Figaro, wat ik kwaad, Figaro hier, Figaro daar, Figaro zus, Figaro zo, en meneer staart, zo'n cruzaart, elke kus, niet te bedoel, Als hij weer opstaat, blijf je maar lopen, dan moet je maar weten, wat er komt. Op vlak van grafie, op vlak van grafie, op vlak van grafie, op vlak van grafie, op vlak van grafie, op vlak van grafie, op vlak van grafie, op vlak van op vlak van op op vlak van op op vlak van grafie, op op op vlak van grafie, op op vlak van op op op op op op op op op op op op op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 Nu heb ik konijn gegeten, gegeten, gegeten, oh zo fijn in de wand gebeten, gebeten, gebeten, maar menig geen groeten en spijt. nu ben ik me poester. Die ze, en kat, die eet nu heel de deeg. Aan de pintjes van het kat, koning met de familie nee. En heel de buurt, die is tevreden, kant, de vrede, deed hem een duikendeek. Met ongekurde kattenbal, geeft het mijne ik kon nee vergeten, vergeten, vergeten. Voor zoveel ik de bom gebied heb, gebied Maar wie de ging doen en spreekt, nu ben ik me.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 In vroeger tijden van rok en van pruik Galop, minuet, kadrie Was reeds de wals met succes in gebruik In walzaal en al familie Pruiken en rok zijn al lang van de baan Echter de wals blijft bestaan Dans van één, twee, drie zwieren en zwaaien en zweven in drie, klas Eén Drie pas vanzelf ga je wiegelen en deinen al in de maan. maar van 1, 2, 3. Het houdt aan de stemming zo in, dat kan dus geen kwaad. 1, 2, 3. Is de dans waar je hard iedere keer weer bij open gaat. Iedereen danst de lampen droog, die gaat voorbij net als de rest. Maar die oude drie kwart doet het steeds toch het best. Rij maar van 1, 2, 3, ze weer naar zwaaien en zweven in drie kwart 1, 2, 3, is dat dan waar je had iedere keer weer bij de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 Lekker bakkie koffie, wat knap de mens aan Je kan heel lang leven en blijft het verzonnen. Als je mij een rukte koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat knap de mens aan van <tied>